Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen kregen een directeur ethische zaken. Die moet in de gaten houden of de integriteitsregels van het bedrijf intern worden nageleefd. Dat zei waarnemend NS-topman Robbe tegen de parlementaire commissie die het Vira de Bakel onderzoekt. De NS ligt onder vuur vanwege het gesjoemel bij de aanbesteding van het OV in Limburg. Topman Huges ruimde vorige week het veld vanwege zijn rol in de affaire. De benoeming van de directeur ethiek is een direct gevolg van de fraudezaak. Middelbare scholieren kunnen vanaf volgend schooljaar... de vermelding cum laude op hun diploma krijgen. Het kabinet is het eens geworden over een wet die dat mogelijk maakt. De aantekening is voor leerlingen van VMBO, HAVO en VWO... die gemiddeld een 8 of hoger scoren. Minister Ascher is blij met het voornemen van PostNL om een deel van de zelfstandige pakketbezorgers een contract te geven. Volgens de vicepremier is het besluit van het postbedrijf niet los te zien van de maatschappelijke discussie die over ZZP'ers wordt gevoerd. PostNL lag onder vuur omdat ZZP'ers die voor het bedrijf pakketten bezorgen schijnzelfstandigen zouden zijn die met hun werk weinig verdienen. In het oosten van India zijn 17 passagiers van een bus geëlektrocuteerd. Dat gebeurde toen de bus werd geraakt door een elektriciteitskabel. In de bus zaten 50 mensen die op weg waren naar een bruiloft. De bruid en bruidegom zaten niet in de bus. Robin Haase staat in de halve finale van het tennis in Rosmalen. Hij versloeg in drie sets de Kroaat Karlovic. Eerder vandaag werd bekend dat Kiki Bertens de halve finale bereikt. Zij was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse titelverdedigster Coco van der Wegen. Bertens won nooit eerder een wedstrijd in Rosmalen. Het weer. In het midden en noorden van het land is het zonnig... bij een maxima van 23 graden op de Wadden... tot tegen de 30 in het binnenland. In het zuiden neemt de kans op buien toe... sommige met onweer, hagel en lokaal veel neerslag. Komende nacht en morgenochtend overal buien. Morgen is het vrijwel droog en is het regelmatig zon... bij 19 tot 25 graden. Dit was het Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad met minstens vijf minuten vertraging zijn te vinden. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en de afrit Buntschoten, 7 kilometer. Een kapotte auto op de A1 richting Amsterdam bij knopend Diemen. Twee kilometer file nu en uh, nee, 5 kilometer zelfs al. Op de A2 Utrecht Eindhoven tussen de afrit Everdingen en de afrit Gelder Maalse, acht. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij knopend 5 vijf kilometer door een kapotte vrachtwagen. De A13 Den Haag Rotterdam langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en de afrit Ber en Roderijs. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Slietrecht-Oost. De A20 Groep van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en het Kleinpolderplein. De A27 Utrecht-Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 6 kilometer. En op de N15 maasvlakte Rotterdam langzaam rijden tussen de afrit Brielen en Spijkenisse over 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij, en beleefd, jij het. beleefd het. ZFM. In 2015, al 25 jaar. Live. ZGFM. Met, Met. Nu. nu. The Euro Breakdown. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals since I came out to play. We went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade.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 Behind, so live a life Terug bij het tweede uur van de Eurobreakdown. De top 40 van Europa. En het tweede uur zijn we begonnen met ook precies de tweede helft uh, van de lijst. Met nummer 20 en die is in de handen van uh, Avicii met The Knights. Zo direct uh, rond de klok van kwart voor vijf zullen we de top 3 van deze week instarten. En uh, vlak daarvoor zou ik u ook even een kleine opfristcursus geven hoe de top 3 van vorige week eruit zag. We gaan we verder met de eerste nieuwe... Uh, de eerste... De laatste... De eerste nieuwe binnenkomer. De laatste nieuwe winnekomer uh, van deze week. We staan ondertussen alweer... Uh, 15 weken lang in de Nederlandse top 40. Met de hoogste notering van een uh, nummer 9. En dan heb ik het over de heren van GTA en Martin Solveig. De heren van GTA, uh, je kent ze wel. Uh, Matthew van Todd en uh, Julio de Gia. Uh, ik zou niet weten hoe je die naam aanspreekt, eigenlijk. Uh, die vormen namelijk een uh, bijzondere combinatie. Zoals van tot erg op uh, huisgeoriënteerd. Waarbij uh, zijn partner in crime zorgt voor inbreng vanuit de uh, hip-hop. Beide beginnen hun muzika muzikale loopbaan met het maken van uh, remixen. It's Time uh, is de eerste release die bij Jack's label Wall terechtkomt. En in 2014 valt hun track bij Boy of oh Boy samen met Diplo ook goed in de smaak. Wat resulteert in de samenwerking met de Franse DJ en producer Martin Solvek op Intoxicated. Begin maart in 2015 is dat hun allereerste echte hit van deze boys in ons koude kikkerlandje Met tropische temperaturen buiten ondertussen. Maar jij ja, blijft altijd het een koude kikkerlandje noemen, hè? Niks aan te doen. Op nummer 19, dus uh, nieuw binnengekomen deze week: Martin Solveig en GTA Intoxicated. Deze week op nummer 19, Martens staan met de GTA in Taxe Straks krijgen we weer een klein overzicht van onze Sander. Maar eerst gaan we door met de nummer 13 van de week. De deze week middag tussen 3 en 5: de grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder.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 Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 19. Deze week alweer uh, helemaal gestegen naar de 13e plek in de tweede week van Jazz Glynn met Hold My Hand. Blijven een lekkere zomerse platen ook. Hey, ik uh, ga even een uurtje pauze nemen. En uh, ik geef het uh, woord over aan Sander, want die heeft een uh, klein lijstje met je door te nemen. Uh, ik zou zeggen, uh, sterkte. Ik kan me... Nou, op nummer 28 al, 1, 14 weken in de lijst. Years and Years met King En op nummer 27 Hoogste notering is 1 Omi met Cheerleader En op nummer 26 Vorige week stond je op 27 Hayden James met Something About You En op nummer 25 Hoogste notering is 22 Rihanna en Kanye West Free Queen Paul McCartney met For 5 Seconds En op nummer 24 Hebben we Kelly Clarkson met Heartbeat Song Op nummer 23 Vorige week stond je op 20 Megan Trailer met Dear Future Husband En op nummer 22 Hebben we David Guetta, featuring Nicky Minas en Echo Jack met Hey Mama. Op 21... Zit je moeder weer te luisteren dat je Hey Mama zegt? Ja. Oh, zo heet die plaats, sorry. En op nummer 21, vorige week stond hij op 17. Last Frequencies met Are You With Me. En op nummer 20, Affici met The Night. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 19 is Martin Solveig en GTA met Intoxicated. En op nummer 18, vorige week stond hij op 18, Lena met Traffic Light. En op nummer 17, Geigo en... Parson James met Stole The Show. En dan nummer 16 hebben we Carly Rae Jackson met I Really Like You. Al tien weken in de lijst, in de nummer 15, Martin Garrix featuring Usher met Don't Look Down. En dan nummer 14 hebben we Florence and the Machine met Ship To Wreck. En dan nummer 13, al twee weken in de lijst, we hebben hem net gehoord, Jasmine Blin met Hold My Hand. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik hoop dat je nog wat uh, adem over heeft, want uh, uh, straks mag je weer. I hey, op 12 van we Ellie golding 11 oh David Witte en dit is nummer 10 Zara Larsen uncover This is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 You know that I need you Gaat. En, uh, je hebt een uh, paar van die snoepjes op en je krijgt allemaal van die spastische bewegingen. Maar uh, wil je daar geen snoepjes op hebben, luister gewoon naar dit nummer. Ik denk dat het ook wel goed komt, want ik zit zo de sander te kijken. En uh, veel ongecontroleerde bewegingen uh, binnen een uh, paar tellen. Skrillex is dit samen met uh, Diplo en uh, Justin Bieber. Op nummer 9 met uh, Where Are You Now. En in de categorie van uh, Justin Bieber. En dan heb ik meestal, uh, what the fuck is nou weer met Justin Bieber aan de hand. Uh, die slaan we even over deze week, want er is uh, dit keer gelukkig uh, niks met hem aan de hand. Maar we hebben nog wel straks een uh, wat even uh, uh, uh, itemje voor je. Maar eerst gaan we naar Pharrell Williams. Ja, de ene rechter, want opnieuw een record voor zijn single Happy. Want uh, Happy is in het Verenigd Koninkrijk de best verkochte hit van dit millennium zelfs geworden. De Britse hitlijst maakt bekend dat het nummer in 15 jaar tijd iets meer dan 1,8 miljoen stuks werd geregistreerd. Waarmee het de meest succesvolle hit van dit millennium is geworden in Groot-Brittannië. De vrolijke deun van de Amerikaan stond 50 weken in de Britse top 40 en inmiddels al 80 weken in de top 100. Happy ons stijgt uh, met het verkoopresultaat nu anything is possible van Will Young. Ook staat Williams nog met de blurred Line samen met Robin Tick uh, op de derde plaats met een verkoop van 1,63 miljoen stuks. Now someone like you, van Adele moves like Jacker van Maroon 5 en Christina Aguilera Compleme compl completerende lijst van de vijf beste verkochte hits van uh, dit millennium in de United Kingdom. Gefeliciteerd, Farewell. En dit is niet eens zijn eigen nummer. <laughs> Plagiaat, nee, daar was toch het hele gedoe erover Maar goed, daar uh, gaan we hier niet langer mee lastigvallen Want daar hebben we al voldoende over gehad uh, In een speciale uitzending gisteren van uh, RTL Late Night Heeft uh, Telau nog eens uh, onderstreept dat hij alles gezegd en gedaan heeft het tv-programma van de Berteltan maakt donderdagavond dus een spe special rond de zieke zanger. Telau heeft kanker en vertelde in het programma dat hij dicht bij de dood is ondertussen. De zanger was zichtbaar ziek en fysiek niet meer in de gelegenheid om naar de uitzending in Amsterdam te komen. Die op het Rembrandtsplein buiten was. Dan maakte de opnames met de zanger eerder bij Telau thuis de dag ervoor om precies te zijn. Hij is uh, niet bang voor de dood. Dat was ik niet, zegt hij. En dat uh, ben ik nu nog steeds niet. Nou, in de uitzending zongen een uh, aantal artiesten nummers uh, van de scene van de band uh, van uh, Telau zelf. En ik moet zeggen, Telau is echt een, uh, ja, een guru geworden in de Nederlandse muziekwereld. En uh, vanaf deze kant, uh, ik weet niet of u luistert, ik denk het niet. Maar ik wens wensen hem in ieder geval heel veel sterkte en bedankt voor alle mooie nummers. Deze maand dan uh, is het zes jaar geleden dat de uh, king of pop Michael Jackson is overleden. En uh, Lionel Richie blikt in een interview terug op zijn uh, vriendschap met deze Michael Jackson. Want Michael Jackson was al vroeg aan het werk als kindster door zijn uh, werk voor de Jackson 5. En Lionel Richie wordt er kwaad over dat hij nooit een dagelijks uh, leven heeft kunnen leiden. Maar hij had nooit de kans om een gewoon kind te zijn. Voetballen, naar school gaan of een uh, eerste seizoen uh, zijn... Uh, huh? Was, We zijn echt was... Hoi Lionel, ik heb een aaf gekocht. Nou ja, pff, het zal wel. Uh, <laughs> dank voor de redactie. Uh, jarenlang was er een uh, vriendschap uh, tussen Lionel Richie en Jackson... met als hoogtepunt een samenwerking toen ze We Are The World schreven. Wie wist dat het zo groot zou worden? Nou, We praten over iets doen. Uh, laten we de wereld uh, redden, uh, was uh, t, uh, wat Michael zei. En voordat uh, we er erg in hadden, ging een nummer over de wereld... Nou, voor Richie was dat ook het moment dat hij realiseerde wat de kracht was van het liedje. En uh, dat ze van van beroemd zijn. We kennen hem allemaal nog wel, hè. We Other world uh, van uh, hun. De Coors dan. Na tien jaar lang uh, keren de Coors terug op het podium. En komt er ook een uh, nieuw album. Dus alle fans opgelet. De Coors bracht het uh, nieuws deze week bij uh, de BBC. Mijn eerste optreden in tien jaar tijd is dit najaar tijdens BBC Radio 2 live in Hyde Park Festival. We zitten midden in het proces van het maken van een nieuw album... al dus uh, de Koers en het voelt goed om dit te doen. We komen weer bij elkaar nadat onze levens allemaal... een andere kant op zijn gegaan met uh, baby's en uh, dat soort gekke dingen... vertelt uh, Andrea Koor. Vooruitlopend uh, op de release van de zesde album... zal de groep enkele nummers uitgaan brengen. En in, de top 40, uh, in de Nederlandse top 40 scoorde de eerste groep uh, vier hits... waarvan uh, Breathless in uh, 2000 een uh, grootste succes was... Wil je hem terugluisteren, dat kan hè Ga dan nou gewoon even naar uh, uitzending gemist Naar het jaar 2000 15 jaar geleden moet er vast wel tussen staan En hij heeft vast wel in de Euro Breakdown gestaan uh, toen ook uh, In de categorie What the fuck is er nou weer aan de hand met uh, One Direction dit keer Want langzamerhand weten we dat uh, sterren soms uh, Lange winsten lijstjes hebben Bij concerten Maar bij het concert van One Direction Moeten ook bezoekers aan de richtlijnen voldoen Fortkast zegt dat One Direction komende zaterdag heeft in het Brusselse uh, Koning Boudewijn Stadion zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Logisch. Bekende zaken als uh, vuurwerk, drugs en uh, glas zijn verboden. Ook voor herremakers, uh, Paraplus en uh, fietsen is er uh, nog wel wat begrip te vinden. Fietsen mag gewoon dus het stadion in. Hè? Nou, toch is de organisatie ingeslaagd om uh, aan die lijst uh, nog een uh, bijzondere item toe te voegen. Zo zijn glow sticks of armbanden. Een flitslicht op de telefoon. Ballonnen, gekleurde poeder, rozenbladjes, frisbees. En daar komt hij dan. Even een kleine pauke. Ja. speeltjes. Echt waar. Die zijn dan verboden om mee te nemen naar het stadion. Wie bedenkt ook om speeltjes mee te nemen naar het stadion. Maar waarschijnlijk de fans van One Direction wel. Heb jij het wel eens meegenomen? Nee. Nee? Je hebt ze wel thuis liggen, toch? Nee, ook niet. Nee, leugenaar nou, zie je wel. Je ligt altijd. Dat wist ik al. Hé, hey, ehm... Um, ja, terug naar mooie muziek. We gaan met uh, nummer 7 verder van de lijst. Euro uh, breakdown is Whiskey Leaver. See you again. It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again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 nummer 7 deze week uh, in de Euro Breakdown. En de prachtige ode aan uh, uh, Walker Paul Walker. En natuurlijk uh, de titeltrack van uh, uh, Furious 7. Nou, de enige echte. Voor Nederland dan, hè. Ja, die presenteert het. Ja, daar wordt hij gedaan, de Nederlandse top 40. En we gaan er even snel doorheen lopen hoe de top 40 van deze week eruit ziet voor Nederland. Time of Our Lives van Pitbull samen NEO staat daar op nummer 40. Op nummer 38 vinden we de Common Linnets. We don't make the wind blow. Nieuw binnengekomen deze week. Terwijl jullie nog bij me zijn van Ali B. en Ruben Annink. Ariana Grande staat er ook in met One Less Time op 36. En Lunch Money Lewis met Bills. Vorige week nog op nummer 2 in de Euro Breakdown. Staat in de Nederlandse top 40 op 35. Ook nieuw binnengekomen is Lil Kleine samen met Ronnie Flex. Echt een favoriete nummer is dat. Drank en drugs. Een favoriete titel kan ik beter zeggen. Maar uh, goed. Op 33 vinden we Mansel Zermeloe met Heroes. Chesto uh, met Secrets Spin op 32. En nieuw winnaar gekomen in de Nederlands top 40. Op 31 is onze Heldin Anouk met New Day. Keiko staat er nog steeds in met Firestone op 24. En I don't like it, I love it van Flowriders. Robin Thick en Verdin White op 22. Dotan met Hungry vinden we op 21. En David Guetta met Hey Mama op uh, 20. Omi met cheerleader staat er ook al een behoorlijke lange tijd in. Die vinden we deze week op de 19e plek. James Bay met Let It Go op 18. Intoxicated, Martin Solveig en GTA staat op nummer 15 in de Nederlandse top 40. En Nathalie LaRose met Samba op nummer 14. Eva Simon staat er ook in met de prachtige Policeman op nummer 11. Op nummer 10 Martin Gerricks, Don't Look Down. Een adieu van Armin van Buren... Zal ik hem op zijn Nederlands gewoon uitspreken? Armin van Buren. Armin van Buren. Nou, hij maakt niet uit. Op nummer 9 in ieder geval. Nou, de Jason Derulo, One to One Me op zes. Jordan, net bij mij. Uh, Wiskeliva. Charlie Patt met See You Again. Maar die staat op nummer 4 in Nederland. Kygo, Parson, James, the Show vinden we op de tweede plek. En Kenny B met uh, Parijs... Uh, Vinden we, uh, Kenny B met Parijs vinden we op de tweede plek. En op nummer 1 uh, in de Nederlandse top 40 staat een, een prachtig nummer. En die ga ik jou verklappen. Dat is namelijk Major Laser samen met uh, DJ Snake. Featuring me uh, met uh, Lien An Down op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En bij dat nummer gaan we ook verder. Die staat op nummer 6 deze week in de Euro Breakdown. Major laser. DJ Snake, featuring meu met Lina. Vorige week nog op nummer. Geen idee, vier. <laughs> remember, all we did was care for each other.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 Mans Dermele met Heroes op nummer 5 deze week in New York Breakdown. En dat is meteen de snelste stijger met maar liefst 18 plaatsen. En dan zit je zo naam te kijken, je hebt wel optreden gezien bij het Europese Songfestival. Uh, met die mooie video erachter. En dan was je laatst bij Late Night. En precies hetzelfde dansje. En niet alleen daar, ook bij de voorrondes. Ik vind het een beetje gemaakt aan het woorden zijn dansen. Maar dat maakt niet uit. Het nummer blijft geweldig. Man Hermeleu uit de Zweden, dus op nummer 5 deze week met zijn single Heroes. We are the heroes. The Euro Breakdown. Door mijn nummer 4, Robin Schultz, samen met Aansi. Headlights. Vorige week nog op nummer 6, deze week dus op 4. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, Cause you're always trying to get ahead of life We staan met Aaltie op nummer 4 deze week met de Headlights. Acht weken lang ondertussen in de lijst der lijsten. Wie ook acht weken in de lijst staat, is de nummer 3. Maar die gaan we straks pas uh, verklappen voor je. We gaan eerst luisteren naar uh, hoe de top 3 van de vorige week Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik ga niet verklappen wie er vorige week nou op 3-2 is Je Je hoorde het wel. Deze week op 3 handen samen met Broken Big met Riva Restart the Game. Vorige week dus ook op 3 uh, lekker blijven zitten. Klinkende handen op 3. Got yeah, to anybody used to be, It's so not to blame you, shoot the tree. They watch it so fall, as you can see, you start the game. You yeah, taste it, the pain, now losing someone. who we'll could change, don't even look back at yeah, this wasted moment's time. Got yeah, to anybody used to be, It's so not to blame you, shoot the tree. you watch it fall, as you can see, You start the game. Stop. Crying all your tears, move your freaking eyes. Forget about the past. You're not out of mind. Now this world, you'll find answers to your pain. Just walk and make it yeah, end. Taste in. You the pain, all these insecurities. Don't even look back at this wasted moments. Time. If you're hard, but anybody used to be. used so not to blame. You should retreat. We watch it fall as you can see. Start again. In de Breakdown samen met Broken big. Riva, restart the game. Star -like. Nummer 2, je hoort hem al. Lunch Money Lewis. Met rekeningen. Ah, uh, Bills. En uh, ja, luister goed naar de tekst. Het is echt uh, heel erg waarheid vertrouwen. Nummer 2 deze week, is Lunch Money Lewis. Week nummer 2 dus met Bills. Net als vorige week. En het is altijd bijna als verrassing meer uh, wie er deze week op 1 uh, staat. Want uh, ja, het is een beetje onveranderd gebleven de top 3 van deze week. Dus op nummer 1, de zomerhit van 2015. Althans, aan mij, als naar mij ligt: Met On! Don't worry. So the lines get blurry and the nights in your paws So we might get dirty Het is bijna geen verrassing meer, ik zei het al. Nummer 1 deze week, met Kahn, samen met Ray Dalton. Don't worry about a thing. En uh, als het aan mij ligt, wordt dat de zomerhit van uh, 2015. Maar we gaan zien of ik uh, gelijk ga krijgen of niet. 25e jaargang, aflevering 24 van 12 juni 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 7 zitten blijven, 16 halers... en het is maar liefst 6 nieuwe binnenkomers.